Het lukt momenteel niet om alle hulpgoederen die de samenwerkende hulporganisaties naar de Filipijnen hebben gestuurd in het rampgebied te krijgen. De ingevlogen spullen staan in vrachtwagens klaar om met een veerboot naar het getroffen eiland Leyte gevaren te worden. Maar in de havens loopt het vast. De haven van Ormok op het eiland Leyte is volgens een woordvoerder van Cordaid ontregeld en chaotisch. Het weer in het hele land komt mist voor. In het zuidoosten kan het zeer dichte mist zijn. Het is 5 tot 8 graden in het zuidoosten rond het Vriespunt. Morgen veel bewolking en soms ook druilerig. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. FN's Nightwalk. Ja, welkom bij het derde uur alweer van de Nightwalk. Het afgelopen uur kon je genieten van DJ Mouse. Nu is het tijd voor DJ Perry. Iedere maand, één keer in de maand, komt hij voorbij met zijn maandmix. DJ Perry, het komende uur hier op CFM Zandvoort. In de Nightwalk, waar ze kan een heel groot applaus. 106.9 CFM. Cfm. We'll Hit in the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go So we stay, stay, stay you're happy when I'm on my knees One day is fine and this is back So if you want me off your back Well come on and let me know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 Should I go? Oh. I'm making <laughs>